Gert Gluuk met het NOS-journaal. De storm heeft Nederland bereikt. Het KMI heeft voor het hele land code oranje afgekondigd. En de waarschuwing geldt vanaf 4 uur vanmiddag tot zeker 10 uur vanavond. Van en naar Schiphol zijn 120 vluchten geannuleerd. Gisteren werd al bekend dat de KLM 40 Europese vluchten zou schrappen. Ook veel sportwedstrijden en andere evenementen zijn afgelast vanwege de storm. Vooralsnog rijden treinen wel volgens de normale dienstregeling. Zwitserland houdt vandaag een referendum over een wet die het strafbaar maakt om mensen vanwege hun seksuele voorkeur of identiteit te discrimineren. De wet werd ruim een jaar geleden aangenomen, maar tegenstanders hebben genoeg handtekeningen verzameld voor een volksraadpleging. Discrimineren op basis van ras en religie is verboden en de Zwitserse LHBTI-gemeenschap hoopt dat ze door de wet dezelfde bescherming krijgt.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 Vienna Gale van premier Varadkar gaat net aan kop... gevolgd door Sinn Féin, de voormalige politieke tak van de terreurgroep IRA... en de conservatieve Vienna Vol. Het zal lastig worden om een coalitie te vormen. Het lijkt erop dat andere partijen niet met Sinn Féin willen regeren. Het weer overwegend bewolkt. Buien trekken vanmiddag en vanavond van noordwest naar zuidoost... en lokaal kan er bij een korte tijd veel regen vallen. Ook zijn er zware tot zeer zware windstoten. Aan zee staat vanmiddag een zuidwester storm...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 Zo, en zo wordt het uh, even na twee uur een hele goede middag. En uh, van harte gefeliciteerd, Albert-Jan, Maaike, ja En Ruud, alle aanwezigen. Alle aanwezigen hier, uh, goede middag. 30 jaar CFM en dat gaan we vandaag vieren, Albert-Jan. Aangepast programma, hè? Ja, zeker. Zandvoort, op, Zandvoort op zondag. Op zondag. Zandvoort op zondag. We zijn er weer. Goed, wat gaan we vandaag doen, uh, luisteraars en kijkers? Niet te vergeten, want beide webcams doen het. Dus we zijn in beeld uh, tussen twee en drie... Gaan we eerst terug in de tijd en wel naar 2 juni 2012. En uh, u gaat uh, met getuigen van een herhaling van het programma oud Zandvoort. De toenmalige voorzitter Pieter Jouwstra interviewde daarbij mijn collega Rob Harms... de oprichter van ZFM. En over het wel en rondom het opzetten van een legale uh, radiostation. Illegaal was hij wel goed in. Ja, eerst daarvoor. Ja. <laughs> Illegaal was hij goed in, maar toen moest hij op een gegeven moment legaal worden. U hoorde dus allemaal in de speciale uitzending van Oud-Zandvoort van 2 juni 2012... Pieter Jouwstra in, uh, uh, interviewt Rob Harms... Dan in het tweede uur, om kwart over drie... dan krijgen we de burgemeester David Molenburg uh, aangeschoven... en onze voorzitter Maaike Koper. We gaan een beetje praten over uh, Maaike Koper. Twee jaar uh, voorzitter van ZFM. We gaan eens even terugkijken hoe haar dat bevallen is... en wat de toekomstplannen zijn. En met de burgemeester David Molenburg. Die heeft in zijn, porte in zijn portefeuille ook communicatie- en mediabeleid. Dus daar kunnen we ongetwijfeld ook wel even de degens mee kruisen. Dat om kwart over drie... Daarna gaan we natuurlijk even kijken naar een update van Kiara, hoe het ermee is. Komt er tussentijds nog weer speciaal breaking news binnen, dan zullen we uiteraard de uitzending onderbreken. Dan hebben we natuurlijk, hij kan helaas vandaag niet aanwezig zijn, maar hij heeft jaren het weer gepresenteerd bij ZFM. Onze collega Lex van der Horn En we gaan hem toch, hij kan er niet bij zijn vandaag helaas, maar we gaan hem toch eren met het gedicht... Onze Weerman. En wanneer dat is, dat zal wel ergens aan het eind van het tweede uur zijn. En dan het derde uur, om kwart voor vijf, komt Marco Termes. Onze huisdichter, mag ik zo langzamerhand wel zeggen. En uh, romanschrijver. Uh, schuift om kwart voor vijf aan en heeft een speciaal gedicht geschreven voor deze heugelijke dag. Het laatste uur gaan we ook uh, met uh, gasten uh, rond de tafel uh, zitten. Eén uh, is er al, die is mooi op tijd. Ruud, welkom jongen. Super dat je er weer even bent. Momenteel uh, actief bij Radio Beverwijk. En we gaan schakelen met Sint Maarten, want daar... Uh... Wat gaan we daar doen? <laughs> ja, Sint Maarten. Sint Maarten. We gaan naar Sint Maarten. Want uh, ja, onze sportmedewerker, jaren mee samengewerkt, Henny Rukert... die woont daar al enige tijd. Maar dat was natuurlijk een, uh, een sportpresentator in hart en nieren. En uh, die heeft te kennen gegeven dat hij het niet erg zou vinden... als we hem even zouden bellen. Dus dat gaan we derde uur doen. Tot zover. Oké, okay, is de burgemeester. Uh, hey, ja. CFM. Dit is David Monenburg, burgemeester van Zandvoort.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 Ze hebben zelfs een keer in een duivenhok uitgezonden. Een piraten, echte piraten een, waren jullie. Echte piraten. En na afloop van een scène alles weer inpakken en weghalen? Ja, snel weghalen en verstoppen. Ja, en stel dat uh, die man van uh, de radiocontrole die is, Theo van Empelen. Stel, stel dat hij binnenkwam. En dan was alles kwijt. En dan zou je alles kwijt geweest zijn. Dus het was na de uitzending te, alles inpakken? Ja, maar het, dat, was, dat gaf ook wel een beetje spanning. Ja, maar je bent wel in overtreding. Je bent in overtreding, ja, maar het is toch wel spannend. Ja. weet je wel, iets wat je niet mag doen, toch doen. Oké, okay, maar op een gegeven moment komt die meneer van Empelen, heet hij die? Nou, laten we nog eventjes, uh, eventjes verder gaan. Even een ja. kleine, ja, kleine tussenstap uh, daar naartoe. Dus uh, met een paar uh, goede vrienden van mij... Uh, ja, is er een paar. ...een opgezet. Dirk van Duin. Ja. Edwin Keur. Ja.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 en via, via mijn neef Bas kwamen ze dus ook uh, bij mij uh, en uh, bij ons terecht. We gaan naar de muziek. Als Albert zover is. Se MUZIEK una bella canzone. A Si potrebbe cantarla un milione un milione di volte basta se già basta se non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di più se basta gli altri si potrebbero cantare più forte visto che sono tanti così forse così si dovrebbe lottare per farse sentire Be bisogno di chiedere la carità a tutti quelli che Sono allo Want ja, die man uh, houdt van alles. Mooie meiden, mooie stemmen, uh, alles. Het is een beetje uit de begintijd van uh, CFM dat plaatje wat je net hoorde. En nee. ja, daar gaan we zo'n beetje nu naartoe, uh, Pieter. Dat hangt er vanaf, wat ik voor vragen. Nee, nee, ik ben heel benieuwd. Kijk, we gaan even terug, lieve luisteraars, we praten met Rob Harms. De piraat uh, van CFM, die uh, daar uh, 30 jaar geleden mee is begonnen.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 But there's another bad Uh, nog wat zeggen over uh, dat uh, de, jingle, die de daarvoor... jingle daarvoor. Dat was een jingle uit de begin, begintijd van CFM. Ja. Toch wel leuk om weer uh, terug te horen. En wie, wie maakte die jingle? Deze werd uh, gemaakt door Henry Luchtmeijer. Maar het uh, kost geld. Grob. Ja, maar dat was ook een, een vrijwilliger bij de omroep. Okay. Die kwam uh, in Sassenheim. Was uh, ook een uh, bekende in, uh, in Radioland. En uh, ja, die was bij ons uh, bij uh, CFM gekomen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 Fourth. We praten met Rob Harms over de geschiedenis van de radio... en zijn leven als piraat daarvoor. En uh, Rob, dit was de Lambada, van wie? Van uh, Kaoma. Ja, ja aparte verhaal uh, bij deze plaat. Ja. Want ik had het net over uh, Torwad de Geus... die later uh, naar uh, Radio 3 is gegaan, naar de Tros. Nou, uh, Torwad de Geus die was op vakantie en die hoorde deze plaat. Hij was in Nederland nog helemaal niet bekend... maar hij heeft hem meegenomen naar Nederland... en het werd hier ook een hit... En wij waren de eerste die hem draaiden hier in Nederland. Heel goed. Rob, uh, we, we komen aan het einde alweer bijna van het programma. Je zei, nee, ik kan dan. nog twee uur praten. Ja. Maar uh, ik wil jouw mening hebben over de toekomst van de Zonfense radio Radioomroep. Hoe zie jij de toekomst? Je hebt nu 23 jaar dit meegemaakt. Piraten tijd daarvoor nog een keer. Hoe zie je de toekomst van de radio? De toekomst, uh, uh, ja, wat mij betreft, blijft lokale radio gewoon bestaan.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 Uh, ...dan mag je toch met trots terugkijken op deze periode. Uh, Rob, enorm bedankt dat je bereid was om dit uurtje met mij hierover te praten. Graag gedaan, Ik vond het heel gezellig. En volgende week, lieve luisteraars, dan praten we over het leven van Sin Paap Paap. Uh, u weet het wel, vroeger hadden zij en haar man het restaurant...